Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Twee Nederlanders zijn omgekomen bij een busongeluk in Ecuador. Het gaat om een vrouw van 74 uit Haarlem en een man van 73 uit Hilversum. Een bus vol Nederlandse toeristen knalde gisteren op een andere bus. Twaalf mensen raakten gewond, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Volgens lokale media verloor de buschauffeur de macht over het stuur. Er gaat nog steeds van alles mis bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zitten mensen dicht op elkaar in een koude, tochtige en vieze sporthal. Ook zijn er te weinig douches en wc's en is de kans dat mensen er ziek worden groot. Vooral baby's en ouderen lopen extra risico. Een populaire YouTuber heeft zichzelf in een video bekendgemaakt. Dream maakte op zijn account met meer dan 30 miljoen volgers. Video's over de game Minecraft deed hij altijd anoniem. Tot vandaag. Ik praat met een camera voor de eerste keer. Hi. mijn naam is Clay, anders genoemd als DREAM, online. Mag ik van me heen? Mag ik niet. Misschien heb je op deze video geklikt, uit pure curiositeit, en je zegt niet van wie ik ben. Maar nu zie je mijn gezicht. De Amerikaanse YouTuber koos er heel bewust voor om nooit zijn gezicht te laten zien, maar wil nu ook andere gamers ontmoeten. En dat lukte niet anoniem. De Rodrigues video is al meer dan een miljoen keer bekeken. Wie het deze winter koud heeft, kan in kroegen en restaurants in Rotterdam even gratis opwarmen met een kopje koffie. Horecabedrijven proberen zo mensen te helpen die met een dikke energierekening zitten. Heat and eat noemen ze het. De kachel staat bij ons gewoon aan. Dus als mensen bij ons binnen willen zitten, vind ik dat ze dan gewoon ook welkom zijn. Ik vind het gewoon een heel mooi concept dat mensen lekker kunnen opwarmen. Euh, eventueel een consumptie kunnen pakken. Maar euh, ja, we kunnen gewoon wat delen met elkaar. De gratis kopjes koffie worden betaald met donaties. Goed idee. Ik denk dat veel mensen het euh, moeilijk hebben. Dus als dat kunnen Aanbieden. Ja, waarom niet? Ja. Mijn dochter is alleenstaande moeder. Die kan ook niet zomaar eventjes op het terras gaan zitten. Dus ik vind dat een heel mooi uh, initiatief. Het weer blijft vannacht droog en het komt af na een graad of 9. Morgen begint met veel zon, later wolken en best warm zo'n 18 graad. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Naar de televisie kijkt, dan zie je ons een beetje in slow-mo. <laughs> maar op, volgens mij doet hij het op jijbuis gewoon wel hoor. Dus uh, daar gaat het allemaal crescendo. Uh, maar het hok is weer even flink afgetimmerd door de heren van Mountain Eye. Uh, en dat nummer dat heet Watershed. Uh, bovendien, Mountain Eye kennen we nog uit het verhaal van de Drop Agda Award. Uh, als het goed is, uh, is het ook de vraag aan jou, uh, Louis. Um, heb jij ooit aan dit soort muzikale competities uh, meegedaan? Of uh, heb je daar toch uh, je handen niet aan gebrand? Uh, Talentencompetities? Ja, zoiets. Ja, ja. ik heb wel eens meegedaan aan uh, Grap. Grap, ja, uh, de ja, grote ja, prijs van Amsterdam Pop. Of de groone, ja, ja, ja, grote heet Amsterdam uh, Popprijs. Ja, nee, volgens het. mij was de, de, de, de rapversie daarvan heet Wanted. Ja, Wanted, ja. Oh, ja. Wanted, ja. ja. En het was, was heel leuk, man. In de ja. halve finale was echt vet. Echt ja, vet. Uh, heb, je, heb je dan ook optredens uh, gedaan in... Redelijk leuke zalen. Uh, dat was leuk. In, tijdens die ta talentencompetitie. Maar eigenlijk pas afgelopen jaar heb ik de leukste shows kunnen doen. Eigenlijk. Toch wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Waar heb je al onder andere gestaan al? Ik mocht uh, een maandje of twee geleden. de aftershow doen voor Donny in de Avas Live. Oh, uh -huh. Dat was wel uh, gigantisch. Dat was echt geweldig. Ja. De Avas Live is de, was vroeger de Heineken Musical Hall. Ah, daar, en ja. daar deed ik de after voor. Dat was echt honderden. Ik denk 400, 500 man of zo. Hmm. Dat was heel vet. Uh, ik heb een voorprogramma gedaan voor wat tours van andere rappers. Mm -hmm. uh, van uh, Young Internet. En zij deden een tour door heel het land. Dus hebben we Groningen, Zwolle, Nijmegen. Veel, veel leuke shows mogen You doen. name it. <laughs> nog niet genoeg hoor, nog niet nee, genoeg. Nee, maar wel de... echt al hele leuke dingen. Man. Ja, ja nou, dat, dat, daar, daar gaat het uh, uiteindelijk dan toch ook om uh, dat je ook uh, in leuke zalen uh, terecht Zeker. Net bij het afwerken van uh, de nummers. Of beter gezegd uh, het performen van een van de nummers. Uh, toen liet jij ook iets ontvallen over déjà vu. Oeh. Ja, want uh, ja, het is een nummer wat jij normaal gesproken niet echt live op de planken. Dit is neemt. de eerste keer. We ja. hebben een primeur wat uh, ja. ja. Uh, waar zit het hem uh, in? Wat, wat, wat uh, maakt het ene nummer nou wel... Uh, waar je een vibe uh, mee kan maken... en met een ander wat, uh, wat minder? Nou, kijk, ik, ik heb heel veel liedjes. Dus als je een live show doet, moet je altijd keuzes maken. Ja, dus en dan ga je toch kijken naar welke liedjes... hoe kan je een leuke show bouwen. Ja. En een beetje de energie laten stijgen... dat je uiteindelijk door het dak kan gaan. En dit is wel een uh, vrij rustig... ik zou het meer een, een lounge track voor... Uh, op het uh, Zandvorste strand Ah Ja, uh, ja dat, dat, dat idee. Daar vind ik hem meer, <laughs> meer passen. Ja. Uh, maar uh, moet het ook een beetje aan uh, die criterium. Uh, of aan, aan dat criterium voldoen. Dat je ook een zaal in beweging moet kunnen krijgen met jouw uh, type van muziek? Het helpt wel mee om uh, ja. Ja, ja, ja, dat helpt zeker mee. Ja. Uh, is het ook een uh, wisselwerking? Wat, uh, wat jij zou moeten krijgen van het publiek als ze zeggen. Uh, of als ze laten zien van, nou, oh, dit is wel vet. En uh, doop, zoals jullie ja, dat ja. ook uh, noemen, in, uh, in hip opkringen. Nou, ik moet wel zeggen, we hebben natuurlijk met covid hebben we een jaar zeker niet echt zo's kunnen doen. En dan mis je toch wel dat je het echt het geven en het krijgen van energie. Dat is heel wat anders dan in de studio of op de radio. Waar je toch ja, uh -huh. wel in een microfoon bezig bent, maar je krijgt niet echt iets terug. Echt terug. Ja. En uh, een optreden dat wel, weet je. Dan ben je toch in connectie met alle mensen in de zaal. En, ja. Want, je. Uh, ja, wat wij zeggen. ja, je krijgt ja. energie en liefde. En dat, dat mis je wel en dat heb ik wel gemist. Ja, want uh, ik, uh, ik weet dat er toen van die online gebeurtenissen waren. Uh, ik, ik, ik kan me zelfs nog uh, hier een band uit deze buurt uh, herinneren. Die zei, uh, we heten Operation Hurricane. Maar we heten nu op dit moment vanwege de COVID-maatregelen... Isolation Hurricane. <laughs> ja, dus die hebben dus op een gegeven moment een optreden voor uh, een webcam moeten doen. Ja, dat lijkt me toch ook een beetje uh, onhandig. Ja, je moet wat. Dus ik vind het wel heel creatief. Van een... Ja, maar het is natuurlijk niet het meest ideale plaatje wat je, wat je wil hebben, natuurlijk. Nee, gelukkig hè? kunnen we deze afgelopen zomer weer heel veel leuke dingen weer kunnen doen. Ja, dus, uh, uh, en het, uh, ik denk dat we nog, uh, nog lang moeten uh, daarop uh, mee verder moeten gaan. Uh, Zeker, ja. genieten geblazen. Uh, dat is het dan ook. Uh, over stevige muziek gesproken. Zij uh, gaan, uh, als het goed is, vrijdag... nee, zeg ik verkeerd, zaterdag... gaan zij een uh, EP-release doen. Uh, van, uh, van een nieuwe EP. Von V. Uh, daar heb ik het over. Uh, en het, De EP die zal gepresenteerd worden in De Tanker in Amsterdam-Noord. En dan is er ook nog, een dag later... Uh, een soort van uh, in de Q-Factory ook een, een heel samen zijn. Daar zit bijvoorbeeld... Diezelfde van V, maar ook de dame die vorige week hier in de studio was. Uh, Flora, die zit daar ook bij. Uh, en er zijn nog meer mensen hier. We moeten dan maar even kijken. Ik weet uh, van muziekvriend Nick Wolters dat hij uh, de Matrix erbij heeft uh, gehaald. Want het is net een Matrix. Uh, en dat is een man die uh, bijna. Ja, die, wil, uh, die wil zoveel mogelijk uh, uh, dingen zien. Maar die heeft het heel zwaar, denk ik. Want die moet allerlei uh, met, met rood potlood van wat moet hij skippen. Het is net zoiets als een schrijver kill your darlings. Uh, maar goed, uh, dat is aan hem. Von V, daar had ik het over. Want uh, zij hebben uh, vorige week een nieuwe single uitgebracht. En die hoor je nu uh, wederom. Want het is natuurlijk een overzicht van alles wat we hier in september hebben gehad. Fraction, de nieuwe single van Von V. I'm nodig hebben. Uh, gewoon het uh, leven vieren. En uh, de liefde is daar heel erg belangrijk mee. De clip die gemaakt is uh, door Lemmen is uh, gemaakt uh, tijdens Pride Amsterdam. En uh, dat uh, was ook uh, goed te zien. En als je denkt, hé, hey, die stem die ken ik. Dat klopt. Want de dame in kwestie van de Stereo MC's. En dat uh, waren de, de jeugdhelden eigenlijk uh, van Lemon. Uh, bovendien hebben ze ook nog uh, samen opgetreden. Uh, uh, Lemon in het uh, voorprogramma en de Stereo MC's in het hoofdprogramma. Uh, bij Podium Duiker Die is dat uh, nog eerder dit jaar gelukt. Uh, en uh, ik geloof dat ze later ook nog uh, in Breda hebben gespeeld. Dus het is allemaal uiteindelijk goed gekomen. We gaan weer naar Louis. Oftewel... Jong Louis, better known as Jong Louis. Maar dat heeft hij ook net uitgelegd hoe dat in elkaar zit. Zeker. En uh, het is tijd voor een van de twee singles die er nog aan zitten komen op het album. Uh, het eerste is, uh, nou, hij moest op een gegeven moment nog een paar keer een briefje halen, een uh, absentiebriefje bij mevrouw van Mossel. Die zit daarin. Nou, als ik dat zeg, dan hebben we het over die juffer, Dus uh, ik zou zeggen, laat het maar horen. Zo, nee, so, dit is voor alle juffen. Grote juffen, kleine juffen. Let's go man. Au, oh, juffen. Hey. Luxe. Laat ze horen voor de juffen. juff, juffen, die juffen, maar ook ouder. Oh, Moet je werken dat weer van ze houden. Kan ik kiezen, wil ze allemaal trouwen. Hey, laat ze horen voor de juffen. haar, inderdaad, maar ook ouder. Oh, Moet je kijken wat ze dragen op de schouders. Heel veel, hey. oh, vast. ook een ben ik niet te houden. Oké. Okay. Hey. Juffrouw, ik zag je bij de bussen Busse. Half negen s'morgens is een klussen Busse. Ik heb misschien wel geen Mustang Maar kan je brengen waar je wilt, spreek maar op of herenfiets Reet alleen al even langs en ik ben alweer verliefd Vind ze allemaal top, maar deze is een keer drie Tot toelaat, geef je les, want ik wil je weer zien Ey, laat, laat, laat, okay, dus hey, laat je horen voor de juffen Leut die juffen, buiten juffen, maar ook ouder Laat ze weten dat we wil van ze houden Oké, kan ik kiezen, wil allemaal trouw Ey, laat je horen voor de juffen Middelbaar, inderdaad, maak ouder moet je kijken wat ze dragen op mijn schouders. Haal me vast, dan ben ik niet te houden. Dus, uh, uh, Oepsie, bijna de concierge vergeten. Ik hoorde via via ze is erg tevreden. Lijpe klussen doet ze echt een omstreden Dus ik wilde vragen of ze met me wil Oké, okay. Grote schouder, nou of sense beheer? Mevrouw van Mosse was die hele meneer Was ze niet het eerste uur, ik had mijn wekker verkeerd Maar me voel ik wel gehaald, Dat ze gek geleerd Hey, deze tijd ik ben alleen maar aan het bijklussen uh. Meer stress dan een les van scheikunde. Nee, ik hoef niet te horen wat zij kunnen Ik wil gewoon meteen en juffen. Al een tijdje geen tijd voor zij Ze schemen en ze willen op mij klussen ben op positiviteit en allerlei juffen En ze kunnen bij mij kukken!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 En als je nu thuis zit en denk je denkt, ik wil nog één keertje springen Dan ben je bij het juiste adres Laat je horen voor de juffen Sleet die juffen bij de juffen, maal ik houden Laat ze weten dat wil van ze houden I love Want ik kiezen dat ze allemaal trouwen Hey, laat je horen voor de juffen Wereldwaar, inderdaad, maal ik houden Moet je kijken wat ze dragen op hun schouders Hou me vast, ook al ben ik niet te houden Hey, laat je horen voor de juffen Voor de wie? Shouten naar de juffen voor de Alle juffen. Je voor de juffen. Misschien ook wel de meesters. Is voor de maar vooral voor de juffen. Grote zouden naar de juffen. Let's go, hey! Ja, je, moet, uh, je moest dus weten hoe vaak uh, deze we dus ook hier uh, heel vaak hebben laten horen. Dat uh, was betrekkelijk vaak, dus... Uh, gewoon omdat het een uh, lekkere tof beat uh, eronder uh, zit. Dat, dat, dat sowieso, want uh, daar hou ik ook wel van. En datzelfde geldt eigenlijk ook, uh, uh, want dat waren die juffen, Ook voor de volgende en het laatste voor vanavond: De Klusjesman. Hij is er, maar dan gaat hij hier zo dadelijk aan het werk om de boel af uh, te timmeren. Hier is Jong Louis met de uh, Klusjesman. Let's go. Oh, klusjes. Klusjes! Hey, hey, klusjes! Komt niet aan! Klusjes! Ik doe wat klusjes! Ik doe wat klusjes! Oh, oké. Hele rare sneeuw, hier word ik rustig van. af op die ladder als een klusjes, man. Is er iets met de vender? moet het dak eraf? af. Jong vloeit tot in dienst, ik ben LadderSat. LadderSat, ik ben een klusjesman. LadderSat, ik ben een klusjesman. LadderSat, ik, ik ben een klusjesman. Is er iets met de verdeling van okay. de tak eraf? Ik was net even in Zuid, maar ik moet nu naar Noord. Er wordt getimmerd aan de wegen en gestukken door. Ik ben een lieve guy. oudje zeg ik u gaat voor Heb je klussen moet je bellen papi, voor voor Mooie timmer oudje met een gekke snoop Wil je in? want ik timmer zelfs hekken mooi. Ruim niet op, laat je achter in een gekke zooi Jong vloei, klusjes man, ben een gekke boy Hele rare spliffie word ik rustig van is er iets met de verdering? Moet het dak er af. Jong vloeit tot uw die dienst. Ik ben laddersat, laddersat. Ik ben een klusjes man, laddersat. Ik ben een klusjes man, laddersat. Ik ben het klusjes man. Is er iets met de verdering? Moet het dak er af. Een hek dat gedimmerd moet worden Een gootsteen die ontstopt moet worden Of uh, andere leuke klusjes Kan je altijd bellen naar 06 Luxe Flex En dan staan we voor je deel Klusjes Hey Is er weer een klus? Go zo Hey Ligt niet in de goot maar in je gootsteen Kom aan Het is zo gefixt Banja in een ogenblik, heb je een probleem met de grootsteen. Wie hoor je knokken, Jong vloei? ik kon ontstoppen. ah! Oh. Non-stop, on non-stop, ah! Non-stop, onstop, stop stop ah! Oh. Oh. schieten, wat komt er nog meer? Oh, dat ook nog, ja! Timmerman! Hey, Timmerman! Hey, loos schieten, elektricien! Timmerman! je van alles, Huiset. heb je een probleem Play Met de gootsteen. Ho Wie hoor je mokken, jong, ik kom ontstoppen, ah. Non-stop, on-stop, non-stop, ah. Non-stop, on-stop, stop ah. Non -stop, on -stop. Non -stop. ah. Loodgieten, loodgieten. loodgieten. elektricen, Timmerman. Manage van alles, hey, loodgieten, elektricen, Timmerman. Manage van alles. Alles luxe! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat was hem. Uh, Jong Louis met uh, de klusjesman. Um, nou, uh, dan is het moment daar. Want uh, er was op een gegeven moment even wat uh, gesprekstof over Siggy en Dins. Want ja, de hip -hop wereld is natuurlijk heel erg klein. En uh, <laughs> wat dat er gaat. Jongens, die zijn mijn overburen En dat, uh, dat zijn dus, uh, ja... Gassies die al vanaf een uh, vrij jonge leeftijd al uh, het nodige hebben uh, gepresteerd op het uh, gebied van teksten schrijven. Maar één van die nummers, ja, ik weet niet wat ik daarmee aan moest. Maar toch, ik uh, ben er voor gevallen. Ik draai hem één keer en dat is nu. En dat is Singie in Dins met Schat, Pillen en Wiet. wiet. Shari <laughs> is free. Ze kan het zakken naar beneden. En je pillen op die pin. Schat ik je pillen en wiet. Sorry, zo free Ik kan genieten van een wijn. Maar soms de van mijn bitch. Yeah, hey, ik wil genieten van mijn bitch. Wow, jongens, het de echt maken hits is. Nou, body, zet het op je dis. Yo, no. vroeger had ik schoon en uw grip. Wow, yo, vanavond geef ik uit, ik ben een maandje vrij. Super noobs en later mag de schade zijn. Vind mijn jongen, binnen laat mijn maatje vrij. Want jij kan vrij zijn, vrij zijn Beweeg het so op, ja, so op die beat so op die en ik heb tijd Vrij, tijd vrij Vanavond ben ik hier als je bij mij blijft mij blijft. genees ik je verdriet Want ik heb wit en pillen en wiet Wat ik heb pillen en wiet Schat, ik heb pillen en wiet Shari is een vriend Ze kan het zakken naar beneden Je schat je pillen op die beat Schat, ik heb pillen en wiet Schat, ik heb Mijn wiet, wiet, wiet, wiet. Ik kan genieten van een wijntje, bestellen nog een treintje Baby, shake'n voor me, geeft een paar vrouw een seintje En in mijn system kan vanaf niet meer rijden Genieten van mijn wietje, kan ook als van me krijgen Sorry, gooi het op, dus hoe doe ik het op, fuck. Baby, we gaan ik je kan springen in mijn trap. top Voeten in het zand, dit is de 15 die me nu op, fuck Neem m'n beeld, net de kost de kosmos dus Jij kan vrij zijn, vrij zijn, beweeg het op die bieten Ik heb tijd, vrij, tijd Vanavond ben ik hier als je bij mij blijft, mij blijft. Genees ik je verdriet, want ik heb wit. En pillen en wiet, schat, ik heb pillen en wiet. Zo ik ik pillen en wiet. Sorry, zo'n free. Ze kunnen het zakken naar beneden. En zo je pillen op die beat Zo ik ik pillen en wiet. Sorry, zo'n free. Ik kan genieten van een wijntje. Maar soms geniet ik van mijn wiet. Zo ik ik pillen en wiet. Dat was uh, Make Out Molly. En dat nummer dat heet Sick. Uh, daarvoor hoorde je uh, Anna en Hard to Win. Die single die komt morgen uit. Dus we hebben weer een, een fijne primeur in deze uitzending. En daarvoor... Ik heb eventjes één keer gebroken met het uh, verhaal dat ik hem uh, niet uh, zou draaien. Maar ja, voor mezelf... Uh, maar uh, de druk werd hier uh, erg groot. Uh, want Marcus op een gegeven moment die zegt... Ja, hoe zit dat dan met... Uh, dat nummer van Siggy en Dins, uh, laat hem dan maar horen. Nou, oké, okay, uh, jij begon er ook al over, Louis. Dus, uh, uh, maar uh, het zit, er zit sowieso een uh, vet, uh, vette ja, muziektrack uh, onder. En die producer, uh, dat uh, is er ook eentje die uh, volgens mij uh, jou in jouw kring. Kennisenkring... Two, three beats. Ja, ja two, three beats. Uh, want uh, die halen ze ook uh, volgens mij aan in, uh, in dat opzicht. Ja, vet. Ja, uh, zou Bas ook bij Siggy en Dins kunnen passen? Kunnen passen? Of uh, zijn ze daar een beetje te glikt voor? Nou, uh, ik denk dat Bas in principe met iedereen wel kan werken. Maar de vraag is natuurlijk... Gaat er altijd om? Ja. Zijn het gezellige jongens? Is het leuk om met hun uh, in de, in de in urenlang in, in de studio te, te zitten. zitten? Ja, want daar gaat het om. Want je moet de hele dagen draaien. Dus! Uh, Ziggy en Dins maar ik denk niet dat ze zitten luisteren naar een, een of andere snuiter uh, die tegenover ze woont <lacht> en <laughs> dan op een gegeven moment hoort dat is die, die koper nou weer allemaal te baas over ons, uh, nou dat moeten we eerst aan de topnotch uh, zelf uh, vragen en ik denk niet dat dat, dat erin zit ik, uh, nee. uh, ik ben nederig en ik ben bescheiden dus ik uh, hou het hamer op uh, nog iets eventjes. Ik zie jou de uh, hele tijd met die pet op. Er zit een, uh, een embleem van de KLM. Maar uh, dat, dat staat er niet op. L dat staat er zeker niet op. Wat is daar uh, de diepere betekenis uh, van? Van die LNM? Ja, kijk. De, als we daarover willen hebben, dan, dan hebben we nog wat uurtjes nodig. Gemaakt. Ja, maar uh, vertel even de korte variant dan. Nou, LNM. Dat staat voor uh, het, uh, de drie woorden Lekker neuke Media. Au! Oh. Ja, oh. wat, wat, wat, oh, ja, Ga door, ga door. Nee, nee. Ik hang nee, aan ja. je lippen, dus uh, van dat, dat is een, uh, een, een, sowieso een heel belangrijk uh, mediabedrijf, uh, na, wat naast Luxiflex uh, Records bestaat. Ja. En uh, ja, het, het, we hebben een beetje de parodie op KLM, want KLM gaat niet zo lekker op dit moment. Dus wij, wij zijn de doorstart. Wij zijn de nieuwe... Uh, wij gaan... Wij gaan <laughs> Dus als je een goede vlucht wil boeken en een goede KLM, vlucht wil bel maar... ons, Bel ons, L&M is het nieuwe KLM. Uh, uh, je kan, het is het nieuwe KLM. Uh, uh, en als je ergens al vast komt te zitten, want uh, dat, uh, dat, dat, zit zit dat zit ook... ons zit je nooit vast. Bel ons <laughs> hoef je niet in de rij te staan. Het zit, uh, uh, zit ook een beetje verstopt in, uh, in het hele verhaal. Goed, uh, dat, uh, dat is dat dus. Uh, dat is een beetje een paradie, neem ik aan. Of Zeker, niet? ja, samen ja. met uh, Space Case, die ook net op nachtpas te horen uh, uh, was het nummer... Ja. Uh, hebben we een, uh, een grote groep en dat heet LNM. Dus. En uh, daar hebben we ook een paar uh, nummers al meegemaakt. Ja. Um, dan betekent uh, dat als je dat uh, nu al een beetje verraadt eigenlijk... Uh, zie jij stil? Ik zit uh, zeker niet stil, man. Ik heb, ik kwam er, ik, op de weg hierheen kwam ik erachter dat ik de, dit jaar al drie uh, projecten heb uitgebracht. Dus Klusjesman uh, was het derde project van het jaar. Ja. En uh, wat waren die andere twee? Uh, alle twee LNM-platen. Ah, met, uh, ja. met mijn compagnon uh, Space Case. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, dus uh, daar uh, kunnen we nog wel wat, uh, wat uh, gaan verwachten. Of uh, is dat al uit? Die, die zijn ook al uit. Die waren eerder dit jaar uitgekomen. Twee projecten. En, ja. uh, kunnen ja, we die ook nog ergens vinden? Je... Zeker, die staan op Spotify overal. Ja, uh, ja als, je, als je LNM zoekt. Of uh, we hebben één album gemaakt, of een project gemaakt. Dat heet uh, Marbella 5 City. Marbella 5 City. Um, dan komen we op het uh, fenomeen clips. Want ook daar uh, heb je al een, een aantal uh, laten zien. Zeker. Volgens mij uh, sowieso van de juffen en van, uh, van de huidige single, Klusjesman. Ja, zeker. Uh, daar gaat ook volgens mij wat tijd hier zitten denk ik. Zo, ja, ja, zeker wel. Vooral de, de videoclip voor Klusjesman ben ik echt heel blij mee. Dat was echt een uh, groot, groot project weet als je hem nog niet gezien hebt, kijk hem zeker even. Ja. Uh, nee, het was een heel leuk, groot project met ook verschillende acteurs zitten erin. En uh, een klein meisje die er ook in speelt. In de videoclip zie je, zie je eigenlijk een klusjesman uh, heel wat uh, hele rare klusjes doen. Ja. En het loopt niet allemaal even goed af. Nee, oké. Okay, maar, dat, maar dat zit ook een beetje verstopt in de tekst eigenlijk al. Hè? Stiekem, wel, ja, ja. stiekem wel, ja. Ja, is dat ook een beetje... Nou, dat, dat hadden we al gezegd, hè. Er moet ook iets, daar iets, een beetje iets van gein in zitten, toch? Zeker, ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. Waar, waar kijk je dan naar met dit soort dingen? Wat... wat, wat ja, hoe, als inspiratie bedoel ik? Ja, zoiets. Of, uh... Nou, ik heb, ik heb sowieso heel veel oudere Nederlandse muziek geluisterd. En heel veel daarvan is ook met een knipoog. Ja, um, ja dan kun je denken als bijvoorbeeld een... Uh, wat, wat zat ik gisteren op te zetten? België. Ja. Ken je dat nummer? België van uh, doel, Het Goede Doel. doel ja, ja. Dat soort nummers. Het is weliswaar een hele andere stijl. Ja. Maar dat zijn ook nummers waar, uh, waar, je, waar je de humor uh, vanaf track 1 tot, tot met de einde het einde... Ja. Uh, terug kunt horen. Ja, want uh, de eenvoud, dat is uh, van Tempo Doodle, destijds, daar zit het ook. Uh, Zeker, ja, ja. Als je, uh, wat, uh, als je iets, uh, dan heb je het ook niet benauwd, of zo, zoiets. Ja, ja, ja. Uh, zegt hij nou, ja. ik weet het niet. Ja, ja het... maar, maar ja, mijn vader, die zette vroeger altijd dat soort muziek op. Ja. En uh, die, toen kwam ik echt achter van, je kan dus ook gewoon liedjes over iets super sufs, zoiets zo, iets simpels als of de juffen, of een klusjesman. Hm. Als je daar helemaal in gaat, kan je daar gewoon een grappig verhaaltje van maken. Ja. Is dat ook een beetje je achtergrond? Uh, ben je zo'n een taalkundige geschoold? Nee, wat uh, een nou, moment. Uh, ik, ik durf het. Ik, ik, ik, ik, ik doe wel eens als Ik doe wel eens... <laughs> Ja. Ja, je, hebt, je hebt geen literatuur geschreven. Uh, nee, niet, dat niet. heb je nog niet. Wat, wat niet is, kan nog komen, ja. maar uh, nog niet. Nee. Nee, maar uh, wat, is, wat is je achtergrond? Uh, wat, heb je een school? Ja, ja, ja, ik heb, uh, ik heb uh, dus tijdens het maken van het album, dat hoor je ook op de intro, was ja. ik nog een scriptie aan het schrijven. En dat is voor. Uh, ik heb marketing gestudeerd. Ah, dat uh, is. Uh, ja, en, in Amsterdam. Uh, is, uh, de, is, is dit marketing technisch uh, wel, uh, wel te veranderen of niet? Te veranderen of te veranderen. Ja, of te veranderen weet ik veel. Ja, ik bedoel, bedoel maar. Ja, als je met een marketingplan komt. LNM is bijvoorbeeld daar wel een heel erg uh, aardig uh, verhaal over. Het uh, is een beetje, ja, een beetje aanschoppen tegen de, tegen de gevestigde orde, zou ik zeggen. Ja. Heeft de, de maatschappij dat een beetje nodig weer? Ik denk het wel. Ja? Ik denk dat het hoog tijd is. Beetje ja. humor, beetje frisheid weer erin. Ik vind het van wel. Ik vind, uh, ja joh. Beetje lachen weer een beetje fun. We hebben, we hebben al genoeg, uh, genoeg uh, gezeik ja, zet, meegemaakt afgelopen. Zet, zet de televisie gewoon uit. Ik ga gewoon uh, weer uh, iets anders doen. Uh, zet een, uh, een goed nummer op. Kijk, uh, ga lekker ja, Ik stappen. zou bijna zeggen, alles wat je aandacht geeft. Dat komt uh, eigenlijk uh, hard uh, terug, geloof jij ook in dat... Uh, dat uh, zeker, zeker, uh, ja, dat zeker, schijnlijk. zeker. Zijn we het daarover eens, ga ik eerst nog even één nummer uh, laten horen... en dan gaan we zo nog eventjes de uh, boel afsluiten. Gezellig. Uh, dit is uh, uit Volendam en ze heette uh, Lorem Ipsum. En dat nummer dat heet Sanguli en dat gaat over de camping... waar heel veel Volendammers naartoe gaan. ...met Sanguli. Dat gaat over een camping... ...waar heel veel Volendammers... ...langs komen. Bovendien, deze band... ...is hier in juni geweest... ...van dit jaar. Dat is aan het begin van de zomer. En we zitten nu helemaal... ...echt aan het eind daarvan. Want als ik het zo bekijk... ...met het weer, dan wordt het... ...vrijdag, zaterdag. Nou jongens... ...trek je regenpak er maar weer bij... ...want het wordt niks. En daarna... Nou ja, daarna dan, dan schijnt het wel een beetje op te knappen. Maar goed, uh, we gaan nog eventjes uh, uh, een beetje de afsluitende uh, fase in van Jong uh, Louis. Laat ik eerst even vragen. Hoe vond je het? Ik vond het super gezellig. Ik, ja? kom, uh, ik kom hier elke week weer terug. <laughs> Dat betekent wel dat je, dat je elke week Amsterdam moet verlaten. Weet je? Ja, nou ja. ja. Misschien, misschien kunnen we wat regelen met, <laughs> uh, met de plaatselijke trein. Ja, ja, ja. <laughs> je zou hier bijna zeggen, ik sla mijn tentje hierachter op. En, uh, nou, ik zag dat. een grasveldje hierachter. Dan kan je best een tentje kwijt. Ja, dat, dat gaat wel lukken, denk ik. Of twee. <laughs> of twee. Uh, maar goed, uh, nou, we hebben het al over de projecten uh, gehad. Optreders. Staan die ook nog uh, ergens in de, in het, uh, in de in, in het Zeker, ja, ja, ik ben. Uh, nou ja, album is nu een uh, paar weken uit. Dus ik ben nu bijna elke week uh, zijn we weer ergens aan het optreden. Zeker. Ja. Ja. Word, uh, wordt die een beetje goed ontvangen ook? Ja, ik mag niet klagen. We, uh -huh. we, ik heb sinds sinds het album uit is, hadden we ineens een uh, Belgische boeker. Aha. Een boeker Boekingsbureau in België. Ja. Nou, dat, dat was, wel een, uh, was wel een leuke verrassing. Dus uh, nee, ik mag zeker niet klagen. Ja, um... In België hebben ze toch ook een, een beetje aparte opvatting van het uh, fenomeen muziek. Maar uh, kennelijk, uh, nu, een de, ken, ja, ja. kennelijk uh, zit er in België toch ook een hip-hop uh, scene. Ja, kennelijk. kennelijk. Ja. Ja, ik ken wel wat Belge, Belgische rappers hoor. Ja? Ik heb ook wel eens nummers gemaakt met Belgische rappers. En die, het, is, het is heel vet. Want ja. uh, je hebt een heel groot deel van België dat ook gewoon Nederlands spreekt. Dus ja. je kunt daar gewoon uh, shows Vlaams. doen. Vlaams. Ja. Exactly. Maar ja. zij, zij hebben ook een oor naar de Nederlandse rap. En. Ja. Uh, is dat, uh, wordt daar wat uh, gegevens en die informatie een beetje over en uh, weer uitgewisseld? Uh, dus uh, zover jij weet. Belgisch en Nederlandse? Ja, zeker. In België heb je nu zwangere Guy. Zwangere dat is een guy. beetje de ja. grootste ja, zwangere guy. Ja. Maar dan in, in het, in het uh, Belgisch. Zwangere ja. Guy. Dat is een beetje de grootste rapper. Die is echt best wel groot. Die heeft heel veel nummers met Nederlandse artiesten ook. Ja. En uh, ja, Ze hebben een hele eigen soort uh, nou, Vlaamstalige... Zie uh, is heel vet. Echt hmm. Heel vet. Dus, eh. Uh, dus uh, ja? Wie weet, misschien als ik daar wat showtjes kan doen. Uh, wie weet, uh, kunnen we ook wat tracks maken met ja. de mannen daar. Uh, dan over uh, jouw genre. Want uh, ik zeg uh, voor het gemak: nee, erop. Nou, we hebben, uh, we hebben er toch al wat uh, laten horen: uh, skink hebben we laten horen. Babs hebben we laten horen. Uh, dan uh, niet te vergeten onze vrienden uh, bij mij aan de overkant van de straat, Ziggy in dienst, ook nee en Dins, ook neerderop en jij ja, zelf uh, dan uh, er nog bij. Zeker. Dat ja. Was een mooie maar, is dat, uh, merk je dat dat best wel een, uh, een grote stroming is in uh, de, mu de muzikale landschap? Ja, volgens mij, als je naar de, de, de hitlijsten kijkt, was er de afgelopen paar jaar heel veel Nederlandse talige rap, hip-hop dingen. Ja. Volgens mij is het dit jaar ietsje minder weer. Ja. Maar de, al een paar jaar wordt het echt gedomineerd door uh, dan wel echt een poppy-versie van, uh, van wat, Neder, wat, wat je Nederop noemt. Mm -hmm. Maar ja, het is een gigantische stroming. Ik denk dat er meer rappers zijn dan ooit nu. Ja. Um, me, uh, ja, zijn, ik, ik, ik, dat is een beetje ook in het verlengde van het uh, verhaal van het album. Maar uh, heb jij, uh, want uh, bedoel, wij zitten nu even onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland. Maar kan me uh, zo aan, uh, niet aan de indruk onttrekken dat er op een gegeven moment toch ook uh, misschien daar interesse zou kunnen ontstaan, toch? Of, uh, ja, Vanuit 3 voor 12? Maar, ja. Ja. Uh, het, het grote Drie voor 12. en dan heb ik het, uh, het, het... Het zit er nog wel, maar uh, er is ook een nieuwe zendermanager bij 3FM aangesteld. Die, uh, laten we, die uh, we even koffie gaan drinken met hem. Uh, ja, dat uh, uh, lijkt mij wel heel verstandig. Uh, laten dat we dat een geval. kopje koffie gaan doen of een biertje. Ja. Kunnen we bij mij ook in Amsterdam doen en mm. dan uh, kunnen we kijken of, ja. het, uh, of, het een, uh, of het een match is. <laughs> Wat mij betreft sowieso. Ja, ja want uh, daar uh, zit ik wel een beetje aan te denken dat dat... Uh, ja, ja lijkt me hartstikke leuk lijkt me hartstikke leuk maar ik, ik heb verder ik heb geen contacten daar dus ik zou nog eventjes moeten babbelen dus laten we een, een koffie nou in. ja goed er komt sowieso een, een verhandeling van wat wij hier hebben besproken komt ergens later nog op een website uh, bij ons bij ja ik vind het superleuk dat, dat ik hier dat ik hier voor mag zijn Zandvoort is uh, wordt met uh, wijde armen ontvangen goed uh, ik uh, dank je voor je komst uh, Louis want uh, die is uh, tijd om eventjes uh, nog, uh, nog iets uh, te laten horen. Um, en ik zit even te denken van, wat moet ik dan nog uh, laten horen? Uh, en dan uh, zal ik uh, deze er maar even bijpakken. En dat is Holy, Holy Sloot. Nee, dat ga ik niet redden. Dat, uh, dat ga ik niet redden. Uh, dus ik zit even een beetje hard op te denken. Moet ik even kijken of ik... Ja, dat kan nog net wel hebben met uh, Lifted the Way. I was thirsty. The first time I felt I was made deep, couldn't stand in line. I'm lifting this weight on my shoulders, lifting the weight on my feet. my shoulders, lifting the weight of my feet. Lifted Duet van... Uh, Hebe was dat? Uh, het is uh, bijna het eind van deze 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf uh, geworden. En uh, sluit af met een uh, heel mooi uh, bijzonder nummer. Want dat is eigenlijk een beetje ook uh, van het leven genieten. Zolang het uh, eigenlijk nog kan. Want de momenten dat uh, van geluk... Die zijn vaak wat korter na maand het leven wordt Francis' album bleek waar we mee begonnen... Sluiten we ook mee af. Het nummer dat heet Sunshine Stay. Tot volgende week. Dag.